5 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Topcrimineel Willem Holleder wordt vandaag vrijgelaten. Dat meldt de Telegraaf op zijn website... op basis van bronnen bij politie en justitie. Holleder werd veroordeeld voor negen jaar cel... voor het afpersen van mensen in de vastgoedwereld. Hij komt nu zes jaar na zijn veroordeling vrij... na het uitzitten van twee derde van zijn straf. Volgens de Telegraaf heeft justitie voorzorgsmaatregelen genomen... om te voorkomen dat hij direct slachtoffer wordt van een aanslag... Hij zou met een geblindeerde auto worden gereden en op een geheime plek op de openbare weg worden afgezet. En daar wordt de 53-jarige Holleder volgens de krant opgepikt door bekenden. De Britse comedygroep Monty Python gaat een nieuwe film maken. Volgens groepslid Terry Jones wordt in de nieuwe film Absolutely Anything het science-fiction genre op de hak genomen. Onder meer John Cleese, Michael Palin en Terry Gilliam zullen aan de film meewerken. En er wordt geprobeerd om ook Eric Idle bij het project te betrekken. Ook de Amerikaanse komiek Robin Williams doet mee. In de film zullen gespeelde scènes worden afgewisseld met animatie. Monty Python begon met tv-series en werd daarna bekend... van films als The Life of Brian en Monty Python and the Holy Grail. Roemenië heeft de twee snelwegen in het land afgesloten... en in het hele land mogen geen zware vrachtwagens meer rijden. Het land kampt al een paar dagen met zware sneeuwval. Er zitten nog zeker duizend auto's ingesneeuwd. De Roemeense autoriteiten hebben het leger ingezet om de bestuurders te redden. Gisteren werden vijf havens gesloten vanwege het slechte weer... en ook het vliegverkeer van en naar Boekarest ondervindt grote hinder. Ook andere landen in Zuidoost-Europa kampen met zware sneeuwval. Dan nog het weer. Het is meest droog en een paar graden boven nul. Overdag is er veel zon, alleen in de kustgebieden is er kans op een buitje. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, Omroep Max. -1 -1 -1. Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800-1121, nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl, www.nachtzuster.net of de Twitter... Apenstaartje, nachtsuster: dat zijn allemaal manieren om me te bereiken. Vooral als je een antwoord hebt. Want ik heb nog vijf vragen openstaan, waarbij een paar toch al best een tijdje meelopen. Haar wil bijvoorbeeld heel graag weten waarom hij zich minder goed kan concentreren als hij aan het eten is. Hij zit altijd Pauw en Witman te kijken. En vanaf het moment dat hij dan iets gaat zitten eten, kan hij zich minder goed concentreren op de verhalen die de gasten en de prestatoren vertellen. En hij vraagt zich af hoe dat komt. 0800 1121, als jij dat weet. Peter wil weten waarom niet op zijn rijbewijs staat vermeld... wat zijn bloedgroep is. Hij komt veel in het buitenland en hij denkt... als ik nou een keer een ongeluk krijg, is het toch handig... als je bloedgroep vermeld staat. Nou, waarom is dat niet zo? 0800-1121. Um, volgens mij was het Mark die kwam met de vraag... over de Weense opening, de Russische opening en de Schotse opening. Waarom heten al die schaakopeningen zo? Al die manieren om het schaakspel te beginnen hebben meestal een geografische naam. Waarom zijn zij zo genoemd? 0800-1121. Mark wil weten waarom zijn koelkast het geluid maakt... oieee! Eén keer in de zoveel tijd. Misschien heeft iemand daar een suggestie over. En Timo wil weten of de toespraak van Forrest Gum bij de demonstrerende uh, mensen uh, vanwege Vietnam... tijdens die uh, toespraak die hij staat te houden... valt het geluid uit en hij wil heel graag weten of... Uh, Tom Hengs, in dit geval de acteur, nog wel tekst heeft op dat moment. Of dat hij maar iets staat te mimen. Mocht je daar iets zinnigs over kunnen zeggen, bel dan ook even 0800-1121. Je hoeft niet meer te bellen over de koe en de vier spenen... want daarop is zojuist door Henk het, uh, het antwoord weergegeven. Dus Tieneke kan in ieder geval met een gerust hart naar bed. Maar nieuwe vragen zijn ook welkom. 0800-1121. Brigitte Kaandorp is dit. en koeien.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 Het goudgele vocht stemt mij rusten. Het klatert minutenlang door koeien. Op zaterdagmiddag, bedaard in de wijn. Zit bij het schrikraad te kijken. wat koeien de hele dag belangeloos voor ons staan te maken. Ze maken melk, maar ook karnemelk, boter, yoghurt, biogarde, roer en stand, links draaien, rechts draaien. Maakt ze helemaal niet uit, vinden ze helemaal niet erg. Nou, ze maken vla, chocoladevla, vanillevla, hopjes, vla blanke vla, gele vla, de authentieke koeien fla, natuurlijk sowieso altijd, maar ook room, zure room, slagroom, creme fraiche hal van melk, koffie, rook, dat soort dingen, maar ook hele ingewikkelde dingen zoals bijvoorbeeld yogo, yogo, shop, fristy en dan ook nog eens een keer biest Hang op Jan in de zak, dat soort ouderwetse dingen en dat allemaal helemaal belangeloos zonder er ooit iets voor terug te vragen. Dat vind ik eigenlijk altijd zo ontroerend aan koeien. Als alle hoop is verdwenen en het stoort in mijn bankbal bestaat en ik zit say Die koeien van Brigitte Kaandorp maken een beetje het geluid van de koelkast van Marrake. En als je weet hoe dat kan, dat, dat, dat die koelkast regelmatig dat geluid maakt... bel dan even. 0800-1121. Hans? Dag, hartstikke. Hallo. Oh. Goedendag, alles goed? Met mij wel. Ben je aan het rijden? Dan ben ik wat? Of je aan het rijden bent? Nee, nee, nee. Voor oh. oh, de muis. Oh, oké. Okay. Voor de muis? Voor de buis. Nee, in huis. In huis? Nou, als het maar rent. Ah, ja, ik, ik heb grip, dus... Uh, Ach. En ja, dan, en... al uh, proef een week al, dus uh, ik kom al bijna een week mijn huis niet uit. Ah, en dan is je hele bioritme in de waar, want dan kun je s'nachts niet slapen en dan ben je overdag uh, kapot. Nou, dat heb ik al jaren hoor, dat ah. ik s'nachts niet slaap. En dat, uh, daarom bel ik ook wel eens uh, geregeld met jou. Ja, maar enke... ik heb het eigenlijk andersom in mijn leven. Oh, s'nachts leef ik en overdag, dan uh, zie ik wel wat ik doe. En daar ben ik altijd wel blij mee, want anders zit ik voor twee ik mensen dit radioprogramma te maken. Ja? Um, het woordje jutten, strandjutten. Ja. ja. Waar komt dat vandaan? Dat is al eeuwen oud eigenlijk. Ja. En uh, ik kan me voorstellen, als er een, bijvoorbeeld containers, <coughs> wat wel eens gebeurt, aan strand spoelen, dat je die niet uh, meeneemt naar huis, maar uh, mm -hmm. kleine dingen wel. Ja. Ik heb wel eens een, een film gezien, of, of een documentaire, over een, uh, een, een, een strandjutter... Ja. op een van de eilanden, de Wadden. En die had zijn hele huis vol hangen met, uh, ja, allemaal snuisterijen en zo. Die die gevonden had uh, op het strand. Ja, leuk. Dus geen containers, want die zitten helemaal op slot. En uh, ja, weet ik al wat. Uh, Zo'n ding die is moeilijk uh, open te krijgen... Te zijn met breekherders of met een of zo aan gaan gaan. Maar wat je eigenlijk wil zeggen is dat als je gaat jutten... dat je moet hopen dat je niet een container vindt, maar losse prulletjes. Ja, ja. en waar komt dat woord vandaan? Jutten. Jut. Jutten, strandjutten. Jut. Ja. ja, het is al heel oud, dat weet ik, maar... En het is eigenlijk illegaal, hè? Ja, het mag niet, hè? Nee, dat is dat, hetzelfde uh, als illegaal. Ja. Het het mag niet. Ja, nee. dat zit uh, niet veel verschil dus. Nou, Ik moet een beetje denken aan, was het Tessel of de Schelling... waar toen zo'n hele lading linkerschoenen aan uh, aanspoelde? Ja, ja, die ook, ja. Fantastisch vind ik dat. Ja, ik ook. Vond het pacht. Maar hoezo, hoezo verliest een schip een hele container met linkerschoenen? Ik... Ja, ja, weet ik veel, bij storm of zo. Ja, maar waarom zitten er alleen linkerschoenen in een container? Dat de container ernaast de rechterschoenen heeft. Ja, dat zou je denken. Maar dat lijkt me niet heel praktisch. Nee, mij ook niet. Ik weet het niet. Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. Ja. Dat, dat weet ik niet. Ja, ik vind, de, de, vond het heel grappig toen. Maar ja, het, het, het, het grappige is ook dat zelfs mensen alleen een linkerschoen meenemen. Hoe nog eens. gezegd nou? Dat ze alleen een linkerschoen zelfs, meenemen? Ja. ja, want er liepen allemaal mensen op het strand die schoenen te zoeken. ja. En dan waren er een paar al weg. En dan denk ik, ja, dan zijn er dus mensen die een enkele schoen mee naar huis nemen. Ja, dat doet niet veel aan, natuurlijk. Nee, nou ja, ik weet niet, je kunt er misschien een leuke bloempot van maken. Hinkstapsprong. Oh, ja. Dan heb je rechterbeen van nodig. Nou ja, dan, ik ja, weet niet, zijn mensen die links de Hinksp hinkstapspringen. Ja, er was nog zo'n geintje, een, paar, een tijdje geleden, op de, op de een of andere A12 of zoiets. Ja. Dat er een, een, oude, een, een geldwagen heel veel geld verloor. Ja. Misschien weet je nog op tv, ja. al die mensen uit die wagens uh, meteen uh, stopten en al wat geld oppakten. Ja, maar dat snap ik dan wel weer. Ja, ik ook. Ja, dat zou ik ook doen. Ja, maar goed, de, de, de redenering erbij was, ja, de, die mensen ja. die het geld oppakten, die willen nederland Nederlands schoonhouden. Ja, ja, vast. <laughs> het is goed nou, dat mee. Het ging opflappen, hoor. Ja. Het was geen klein geld. Het was 50, 100 euro, weet ik Och, wat. Ach, het... heerlijk. Alles, man. En ja, ja. ik denk wel dat de politie die nummerbord niet nu heeft opgeschreven. Ja. Toen werd ze zo snel konden zien dan. Maar dat was dus de, de ja, een domme redenering natuurlijk. die mensen willen Nederland schoon houden. Nou, dat zou ik ook wel willen. Hé hey Hans. Yes. Als je een tientje vindt op een, uh, op een treinstation, hè? Nee, dan ga ik er niet echt dan. Wat? Dat, dan pak ik hem niet. Nee, maar maar Als er wij... in geen wegen een, een trein aankomt. Als je een tientje vindt op een treinstation, als er in ge, geen uh, veld of weg een trein aankomt, weet je hoe dat dan heet? Nee. Een perrongelukje. <laughs> ja, hè? klopt. Ik las hem vandaag ergens, ik weet niet meer bij wie, dus ik zal de eer maar volledig voor mezelf houden. Hans? Maar, ik heb het in Londen meegemaakt, ja. in die metro's beneden. Ja. Daar lag een pot Ja. Maar niemand die dat de, de ding pakt, hoor. Nee, maar dan, dan zit er zo'n draadje aan en als je hem dan pakt, dan trekken ze hem snel nee, weg. Nee, nee, nee, oh. nee, dat was het niet. Ah. Dat was echt een mot in, in, in de metro van Londen zijn ze bang dat alles ontploft, toch? Nee, nee, nee. Omdat die metro's als ze schicht gewoon uit die gangen komen. Ja. En ja, als jij daar staat in portemonnee te pakken. en dan komt zo'n ding met, uh, mm. weet ik veel, 100 kilometer of zo. Ja, dat ben je het haasje. Ik vind het griezelig. Hans, ik ga ophangen. Ja. Okay. Bedankt hè, voor je vraag. Jo, bedankt. Je jutter? Okay. Doei. Jutter. Doei. <laughs> Richard. Goedemorgen, bedrijfshuis. Goedemorgen. Nou, wat kan ik voor ik je denk, doen? Ik denk dat ik de oplossing van de crypto heb. Oh jee. Even mijn briefje erbij hoor. Uh, op ja. deze manier kan, kon de ingenieur niet bij zijn geld. 17 letters. Ik denk dat het internetbankieren is. Internetbankieren, dat is natuurlijk goed. Hoe kwam je daarbij? Ja. Een helder uh, overblik op een moment. Ik probeer elke keer mee te doen, maar uh, ik ben niet zo heel <laughs> goed in crypto's. En dit keer uh, kwam die zomer uit de lucht vallen. Ja, maar eigenlijk is het is eigenlijk niet eens een echte crypto. Als je een beetje raadt waar het zinnetje over gaat, dan weet je het eigenlijk al. Ja, ja, ja, voor mij in ieder geval. Maar kun jij hem even uitleggen? Nou, ik, uh, ING, hè, de, de ingenieur. En uh, ja, ik kon niet bij zijn geld. Dat was van de week een uh, storing hè, bij de. Of, Iedere keer is er een storing bij de ING. Het ja, is best wel vaker storing bij de ING internetparkeren. Ja, het is helemaal goed. En het is. Uh, had jij er last van van die internetstoring? Nou, nee, ja, ik zit wel bij de ING, maar goed, tuurlijk, dan kijk ik een keer later, dat maakt niet uit. Dus, uh. Maar ik heb geen inter internet aankoop of zo gedaan dat ik het niet kon doen. Want dat hoor ik ook dat er veel mensen waren die uh, Ja, die konden kopen. Ik, ik bied vast mijn excuses aan aan de glazenwasser, want ik heb hem nog steeds niet betaald. Oké. Okay, maar ja, dat, dat schijn ik weer te kunnen doen. Dus uh, ja, het is, helemaal, het is meer een uh, actualiteitscrypto uh, dan een, uh, een uh, algemene crypto. En dat vind ik er heel erg leuk aan. Dus, en uh, uh, jij vindt het ook leuk, want het is je gelukt om op te lossen. En dat betekent dat ik iets uit de kast ga trekken en in een envelop ga doen en naar jou op ga sturen. We wachten het af. Mag ik je er veel plezier mee wensen, wat het ook is? Ik dank je wel. Succes in Duitsland. Dag Richard. Dag. Dag. goede nacht. Goedemiddag. Hi. Ik heb een uh, antwoord op die uh, schaakvraag. Uh, oh, fijn. Ja, ik heb even mijn boek erbij gepakt. Van hoe zat Een schaakboek? Opgeven. Ja. Huh. Ik heb vroeger altijd van fanatiek geschaakt. Ja. Omdat um, hij wilde graag weten over de, over de geografische benamingen. Nou, het komt eigenlijk waar het, is, uh, het is ooit is opgetekend: die openingen. En dan heeft het gewoon die naam gekregen. De Italiaanse opening bijvoorbeeld dateert uit de tijd van de Italiaanse meesters uit de 17e en 18e eeuw. En een vrouw, een of andere Greco, heeft deze opening geanalyseerd. Uh, dus dat haal ik uit het boek. Het komt ergens uh -huh. vandaan. De Schotse opening, misschien bedoelt hij dus de evans het is een onderdeel van het Italiaans, maar is een oude speelwijze van de Schotse kapitein Evans. En dat wordt ook wel eens nog uh, toegepast. En zo uh -huh. ja, heb je nog meer hoor. Je hebt, heel veel, uh, je hebt een Syriani-opening, dat is al een of andere... Dat is een Italiaanse meester uit 1975. Murgambied. Ja. Je hebt een Hongaarse uh, verdediging. Dus waar, uh, waar het vandaan komt of waar het is opgetekend, over de naam als we aan een persoon kunnen toewijzen. Daarom hebben die een opening op bepaalde namen. Ja, nou dat klinkt eigenlijk heel logisch, hè? En dan is het misschien een leuke voor hem, een doordenkertje. <lacht> Wij maakten namelijk in de jaren 80, met vrienden maakten we ook grapjes. Je hebt het half Open Belgisch en het Open Belgisch. Het is dus niet officieel, dat is een naam die wij zelf hebben gegeven. En dat is voor bijvoorbeeld een opening van A2 naar A3 is half open. En A2, A4 is open Belgisch. Oftewel niet verstandig. Oh, oké. Okay. Ja, want dan <laughs> moet je kunnen schakelen om daar de grap van in te kunnen zien, inderdaad. Welke, ja, oké, okay. kunnen mensen het overnemen. Dat is een grap die wij in de jaren tachtig maakten. Leuk. En uh, schaak je nog wel eens? Af en toe nog, maar ik heb er eigenlijk uh, te weinig tijd voor. Ja. Op dit moment. Maar er zijn niet heel veel vrouwen die dat heel goed kunnen, toch? Mm, ja en nee. Tegenwoordig trouwens heb je er wel veel meer, maar het is heel lang zo geweest. Uh, op schaakclubs, Ik was altijd een, de enige vrouw of een van de twee vrouwen. En dan was ja. een schaakclub dan wel die die groot was, die minimaal 100 leden had. Uh, oftewel, uh, het, het was echt een mannenwereld. En ja. het was altijd heel erg als je van een vrouw verloor. Ja, ja. Dat, en, ja. Dus, uh, het, het is ook niet echt een stimulans voor vrouwen... Uh, ja, om, om, om in die wereld om er aan te, te, te beginnen. Ja, je moet al een aardig beetje niveau hebben waar je een beetje meekomen. Want is, uh, sommige mensen die kunnen echt ja, lelijk doen ze van jou verliezen. Ja, ja. En het is natuurlijk ook wel leuk als mensen daar heel erg moeite mee hebben als je dan finaal van de speelt. Dat, dat is sowieso wel. leuk. Ja, ja sowieso dat is sowieso leuk. Maar het, het, het is, uh, je hebt een, uh, Jan, uh, uh, even kijken, uh, uh, Jan Hein Donner. Heb je gehad? Dat is ook een van mijn grootmeester uit het verleden. Die heeft ooit ook nog beweerd waarom vrouwen niet kunnen schaken. En ik heb op de middelbare school, heb ik zelf gehad. We hadden op een gegeven moment een schaakteam. Ja. En we hadden mensen nodig. En mijn uh, leraar die erover ging, mijn natuurkunde leren, die wou überhaupt geen vrouwen in natuurkundeles natuurkunde les hebben. En ook niet bij het schaakteam. En toen hebben de jongens die erin zaten, zaten op de schaakclub. Die hadden zoiets van, we willen Danielle erin. En hij wilde dat niet. En toen was zo van kiezen of delen, wil je een schaakteam of niet? En toen kwam ik erin. Zo. Maar wat, maar wat was dan die reden die gegeven werd waarom vrouwen niet konden schaken? Ik heb altijd geweigerd het hele stuk te lezen. Ik het type oh. niet Ik ga maar, er niet he, mee. Ja, het he, is het wel zo, vrouwen zijn over het algemeen, uh, worden, ja, in het exacte gebieden zijn vrouwen vaak zwakker. Alleen het is niet zozeer dat zij het niet kunnen... Het is alleen de benadering voor vrouwen, het gaat er verkeerd. Als jij bij wiskunde, een middelbare schoolwiskunde, krijgt door, snapt je het nou? Nou, sorry, niemand snapt het. Echt niemand. We hebben namelijk ooit bij de rekenles afgesproken dat 1 plus 1 2 is. En de, dat niveau van uh, wiskunde valt vaak weinig aan te begrijpen. Je moet eigenlijk begrijpen bij een bepaalde vraagstelling. We willen dus eerst die formule dat je toepast, krijg je een uitkomst. Dan moet je dan misschien nog een volgende formule toepassen. En je krijg uiteindelijk een uitkomst waar ze wat mee kunnen. Ja. Maar eigenlijk snappen doe je dat niet. Want dat, nee. dat is het niveau die nu naar. En op het moment dat je dat aan iemand kan overbrengen... Ik heb dat ooit een keer een buurmeisje bijgegeven toen ik studeerde. Uh, die had altijd drie en vier. Ik heb, uh, ben één middagje met haar bezig geweest met de wiskunde. Toen had de wiskunde aan verplicht voor iedereen. Ja. Dat was in mijn tijd nog niet. En ze had uiteindelijk een tien op de eindexamen. Kijk. Nou, dat ze ja, ze snapt het, het de systeem. Kwart, ja. ja. ja. Maar ja, ik, ik heb altijd gezegd, ik snapte net zoveel gewoon als iemand anders. Maar ik ben op de middelbare school er zelf gekomen. toen ik een poging ging doen van ik wil dit echt begrijpen. En toen ging mijn cijfer omlaag. En toen snapte ik dus waar de link zat. Want uh. jongen zijn over het algemeen wat makkelijker. Ik heb het goede cijfer en dan zal ik het ook snappen. Het zou ook niet snappen. Kijk. En dat is... <laughs> even een lesje didactiek dat je er nog even in gooit, Daniela. Ja, ik ben ook zo'n leraar geweest. Kijk. <laughs> En maar... ik, hoef, ik hoef dat hard op te zeggen, maar het mag officieel geloof ik niet als je dat op die manier zegt. Maar daar komt het eigenlijk vaak op neer. En dat geldt met schaken ook. Vrouwen kunnen dat net zo goed als mannen. En je moet erin gestimuleerd worden en het moet leuk aantrekkelijk worden gemaakt. Ja. Nou, dat wordt het in ieder geval als er ook gewoon Belgen moppen komen kijken bij het schaken, hoor. Dus dat heb je goed gedaan. Ja, precies. Dat, nou, dat heb ik samen met vrienden van mij. Toen zei ja. ik vroeger, ja, we dat, dat kwamen dat het half open Belgisch en het open Belgisch... Ja. Ja, dat is ook altijd bijgebleven. Ik weet helemaal niet of dat ongeveer ergens bestaat. Ik heb het nooit verder gehoord, maar ja, die grapjes die maakten we dan, ja. Ik had er ook nog niet van gehoord. Dankjewel, Danielle. Oké, okay, prettig uitzending verder. Komt goed. Oké. Okay, dag. dag. 0800-1121. En waar spelen ze het meeste de Belgische opening? In België natuurlijk. goede doel en België. Ik heb nog een paar vragen waar nog maar geen antwoorden op willen komen. Dus uh, mocht je een antwoord weten, 0800-1121... waarom concentreert Har bijvoorbeeld zich minder als hij aan het eten is? En geldt dat voor meer mensen? Dus uh, die is dan Pauw en Witman aan het kijken... en dan lukt het hem minder goed om zich te concentreren als hij eet... dan wanneer hij niet iets eet. Dus hoe komt dat, wil hij weten. 0800-1121. Peter heeft op zijn rijbewijs zijn bloedgroep niet vermeld staan. Dat hebben we allemaal niet. Maar het lijkt hem zo verschrikkelijk handig... als je een ongeluk krijgt dat je bloedgroep daarop staat. Waarom is dat niet zo, vraagt hij. Mocht je dat weten, 0800 1121. Hans wil heel graag weten waar het woord jutten vandaan komt. Van strandjutten, waar dat ooit oorspronkelijk vandaan is gekomen. Mark wil weten waarom zijn koelkast het geluid... oehoe, maakt... Volgens mij doe ik iedere keer iets anders, maar je hebt een beetje een beeld. En Timo wil heel graag weten of acteur Tom Hanks in de film Forrest Gump... als hij geluidloos een um, uh, toespraak staat te houden... of hij dan wel echt tekst heeft of dat hij maar iets staat te mimen. Mocht je daar een mening over hebben. 0800 1121. Liede, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hallo. Met Liede. Uh, ik denk dat ik een antwoord heb op het verhaaltje van de koelkast. Nou, Vertel. Ik heb namelijk zelf een diepvriesje en een koelkast. En die zijn vrij uh, nieuw. Ja. En die maken ook zo'n geluid. zo'n kreunen en steunen. Ja. <laughs> Vroeger zuigde een koelkast altijd. Ja. En die, uh, dat, kwam door, dat komt door het soort gas wat erin zit. Oh. En die oude koelkast, er zat volgens mij een of andere gassen in. En dat was ook nogal gevaarlijk en dat mag niet meer. Ja. Dus hebben hebben er nu ander gas in, in gedaan wat dat soort geluid maakt. En in het boekje, in het instructieboekje, ik heb het niet bij de hand, dus ik weet niet welk gas het is. Ja. In het instructieboekje staat: als de koelka koelkast kreunt, steunt, fluit. <lacht> daar staat er echt in hoor. Daar moet je je geen zorgen te maken met het woordsel. Ja, hallo Piet. Nee, dat is echt waar. Dus het is echt waar, want ik zit, elke ochtend zit ik dus mijn krantje te lezen naast mijn diepvries. Ja. En dan hoor ik diezelfde geluid. Zo, ze kreunen een beetje. Ja, dat kiezen. is precies hetzelfde. Ja. Ja. Het, het komt door het andere soort gas wat erin zit. Dat is mijn uh, uh, verhaal van waarom zo'n koelkast op Maar stel, Liede. Zeg je? Stel. Je koopt stel. een nieuwe um, wekker. Stel. Ja. Of nee, stel je koopt een nieuwe elektrische tandenborstel. <laughs> en die doet, ieder uur doet jouw elektrische tandenborstel. Whee! Ja, maar die, die, dat doet een elektrische tandenborstel niet. Nee, maar normaal doet een koelkast oh, dat ook niet. <laughs> jawel, jawel, die van mij wel. Ja. <laughs> ja, maar dat Nee, echt, in het instructieboekje staat achterin van als je, hoort, als je kreunen en steunen en piepen hoort, dat hoort, dat hoort zo. Dat, dat zijn de nieuwe geluiden van de nieuwe koelkast. Maar dat is toch heel onhandig? Dan lig je net lekker te slapen en dan doet je koelkast. Woeie! Ja, maar je slaapt toch niet naast de koelkast? Nou, sommige mensen wel. Ik heb jarenlang in dezelfde kamer als mijn koelkast moeten slapen. Ja, maar daar raak je aan gewennen, dat geluid. Nee. Niet? Nou ja, woeie! toch niet. Ja, nou, dit, dit is mijn, mijn verhaal over, over de kroon de koelkast. Ik het ook Nee, niet. ik snap ook wel dat jij dat boekje niet geschreven hebt. Maar... Nee, nee, nee, nee, nee. En ik heb, zeg ik heb het ook niet zo bij de hand, maar het, het, het, het komt door het soort gas... Ja. wat tegenwoordig in de koelkasten zit. Ja, nou, ik vind het wel een beetje verdrietige klantenservice... Om ja, gewoon in het zijn, boekje te zetten, het kan het, het, het, zijn dat hij de koelkast... Er zal ongetwijfeld in het boekje ook staan welk soort gas. Ja. Maar dat uh, heb ik nu even niet bij de hand. Nee, maar dan schiet hij ook niks mee op natuurlijk. Nee, nee, nee ik, ik weet ook niet of die Menele iets mee opschiet. Nee. Maar ik lig al, al een uur te luisteren en ik denk, ik moet toch even reageren. Nee, maar, maar met... ik schiet er heel veel mee op, want ik, ik weet het antwoord nu. En daar draait het natuurlijk allemaal om. Oké. Okay. Maar die arme Mark, die zit nog steeds met zijn fluitende koelkast. Zet de koelkast op een ander plekje. Ja, <laughs> Ja, ik, ik, ik hoor het elke ochtend. Als u, ik lees mijn krant naast, naast mijn diepvriesje. Tuurlijk. In de keuken, dus ja. ja. <laughs> nou ja, het wendt, het wendt. Nou, dat is Mark, arme Mark, het wendt. Dankjewel Liede. Ja, graag gedaan en fijne uitzending verder, hè? Dank je, goeienacht. Goeienacht, dag. dag. Jonathan. Ja, goedemorgen, steeds. goedemorgen. Ik heb een antwoord uh, voor Mark. Oh, jij weet ook hoe het zit met de koelkast. Ja, ik werk met koelkasten en het kan echt een serieus probleem zijn. Ik uh, detecteer namelijk geluiden. Ja. Hoe ging het ook alweer? Ja, ja, dat is een heel cool geluid, hè? Ja, het is een, een, een, een vrieskoud geluid. Als hij de deur dicht doet, dan is het zo gepiept. Als, als hij de deur dicht doet... Het is het alarm dat hij open staat. Wat een onzin. Maar je werkt met koelkasten en je kent vooral heel veel woordspelingen met piepen. Ja, en waarom er geen uh, bloedgroep in de paspoort staat, weet ik ook. Oh. Dat heeft namelijk te maken, tegenwoordig doen ze niet meer van, van uh, bloedgroepen vermelden. Omdat mensen soms van adel zijn. Hè. Dan uh, <laughs> lijkt het net of het blauw bloed is door wat op hun handen stroomt. Hoe lang moet jij wel niet wachten, Jonathan, voordat je in de uitzending komt? <laughs> Ik denk dat jij al minstens 35 minuten aan de telefoon hangt, of niet? Ja, dat klopt, ja. Hiervoor. <laughs> nee, maar mijn overbuurvrouw dat zo te discrimineren Dus Ze gaf alle plantjes water behalve de Afrikaantjes. Ja, zie je? Nou, ik ben heel blij dat jij 37 minuten hebt gewacht om deze grap te kunnen maken. <laughs> Wel trusten. Ja, dag hoor. Dag Jonathan. Doei. Joep. Ja, goedemorgen. Hallo. Hoi. Hoi. Ja, zeg maar. Nou, prima. En waarover? Nou, dat gaat over die bloedgroepen. Ja. Uh, dat zag ik laatst ergens op televisie. Ja. Uh, het, er is een bloedgroep die voor iedereen toepasbaar is. Ja. En als je dan een ongeluk krijgt, dan kan je die bloedgroep aan iemand toedienen als je niet weet welke bloedgroep hij heeft. Oh ja. Dus dan staat niemand die dan nog naar je paspoort gaat zoeken. Klopt. Het ligt vastgevoeliger. Dat kan, vast niet, dat kan vast niet goed of beter zijn om dan. Dat zal wel. Nou ja. Maar ja, goed. maar er zijn, er zijn tegenwoordig ook testen. Dat je heel snel kan, kan uh, testen. wat iemand zijn bloedgroep is. Ja. En dan kan, je de, dan kan je de goede bloedgroep toedienen. Maar als er echt nood aan de man is. is ja. er altijd. En ik weet niet zeker, maar volgens mij. O, kan je altijd toedienen. Ja. Bij dan, iedereen. Oh, gewoon, volgens mij. Maar oh, oh. het is nou, wel. Okay. Het is ook zo dat. Um, uh, volgens mij duurt het zoeken naar iemand zijn paspoort of ID-kaart langer... dan inderdaad de, uh, snel een test te doen, als dat zo snel kan. Of inderdaad ja. uh, die andere uh, bloedgroep O toe te dienen. Dat, ik dat kreeg, ook, kreeg ook nog een prachtig mailtje daarover. Dan hoop ik dat ik het zo snel kan vinden. Dat zal wel niet, ik ben niet zo vlot. Ehm... Um, Hé, He, potdikkie. Dat was, het was zo mooi geformuleerd. Ik zal eens even kijken of ik het uh, kan uh, nazeggen. Maar iemand... Uh, nee, wacht. Het was een Twitter. Wacht. Ja, ik moet ook maar 26 bronnen tegelijk in de gaten houden hier, hè? Ja, nee. Wij we wachten wel even. Ja, dat iedereen gewoon maar even gaat wachten. Nee, ik, ja. uh, het was volgens... Nou ja. Nou, nou, doet het, nou wil Twitter net... Net die ah, nou, ene nou, keer dat ik Twitter nodig heb. Dan doe ik hier niet. Ja, nee. Ik zag het laatst namelijk. Het was bij Dakar... en de... Daar hadden ze over in de racerij, dat ze daar vroeger had je in de racerij altijd je bloedgroep achter je staan. Als dus je je naam op je auto en dan zo je bloedgroep. En heel veel van die uh, racers die deden dat niet meer, omdat dat gewoon niet meer nodig was. Nou ja, dat verklaart natuurlijk al een van. hoop. Ja, nee, dat was... Ja. Nou ja, ik kan het zo snel niet vinden. Maar iemand twitterde, ik wil ook graag uh, mijn lievelings, lievelingsgerecht op mijn ID-kaart hebben. Maar omdat het dan zo vol wordt, zet ik het maar in mijn agenda naast mijn bloedgroep. En er ja, zit wel ja. wat in natuurlijk. Je kunt zoveel informatie dan gaan, uh, aan de ene kant, als je het wil, heel veel informatie op je, op je ID-kaart gaan zetten. Aan de andere kant zijn er altijd weer mensen die dat niet willen. En dan krijg je daar de ellende weer van. Ja. Dus, uh, ja. Maar goed, een uh, uh, fantastisch antwoord. Ik ben er heel blij mee, Joep. Nou, gelukkig. Bedankt, en hè? Ik hoop, ik hoop de vragen ook. <laughs> ja, <laughs> nou, ik ga het hem niet meer vragen, maar ik denk het wel. Oké. Dank je wel. Doei. 0800 1121 Als je weet waarom je concentratie minder wordt als je eet... Uh, of als je weet waar het woord jutte vandaan komt... of als je uh, Timo uh, kan helpen die zich afvraagt of in Forrest Gump tekst zit... bij de niet verstaanbare toespraak van Forrest Gump, de hoofdpersoon in die film. 0800 1121 Jos, goedenacht. Goeienacht, Astrid, met Jos. Hallo. Ik heb even zitten, zitten googelen voor jou. Ach, altijd fijn. Ja. Op alle jij onderwerpen. Weten, jij, wilde, jij wilde weten hoe dat zat met, het, met blauw bloed, hè? Ja, waarom je. Oh ja, dat ja? vergeet ik helemaal voor te dragen, maar waarom ja. je aderen blauw zijn en je bloed rood? Ja, ja. Nou, je, bloed is, je bloed is rood. Ja. En je bloed, als het zuurstofrijk is, is het helder rood. Oh ja, dat was het. Maar omdat je enkele lage weefsel over je bloedaderen hebt. Ja kleurt het donkerder en lijkt het of dat je dus blauwe aderen hebt. Gek is dat toch, hè? Raar is dat, hè? Ja. Maar dat is hetzelfde als je op een gegeven moment... Uh, als je water hebt, water is doorzichtig. Ja. ja. Maar als, je, als je water op een bloesje gooit, dan wordt het ineens heel erg donker. Dat is ook raar. Ja. Dat is inderdaad heel raar. Ja, hè? Ja. Maar dat heeft te maken met de inval van het licht. Ja, precies. En dan zeggen ze ook nog van uh, adol, ja. dus dan heb je dus blauw bloed. ja. En ik heb even zitten spitten, ja. maar dat uh, er wordt gezegd, ik weet niet of dat helemaal waar is, maar er wordt gezegd, uh, nee. mensen van adel hoefden vroeger niet op het land te werken. Nee. Dus hadden ze dus op een gegeven moment een bleke huid ja. en kregen ze dus, zeg maar, de aderen, die werden dus wat, wat zichtbaarder en dan werden ze dus blauw. En daarom werd er gezegd dat je dus van adel was, ja. had je blauw bloed. Ja, dus is het dat antwoord is dat om uh, kwart over twee ook gegeven werd, sorry. Oké. Okay. Dus ik, nou, ik, ik, uh, ja, ik vergeef het je ik, dat je toen, toen nog was niet. Ik het werk, <laughs> toen zat je niet in de radio gekluisterd, dat vergeef nee, ik je. Toen was je het rennen. Ja, nou, precies. Rennen, lopen. Ja. Iemand moet het doen. Ja, hè? Wat was je aan het lopen dan? Ik zit in de beveiliging. Oh ja, toen liep jij even ronden. Dan moet je af en toe weer rondjes lopen, hè? Ja, want anders zit je er ook maar voor niks. Ja. Ja, maar de, die blauw bloedverklaring heb ik ook voorbij horen komen. Dat is inderdaad... En, en ja, ik, ik blijf een beetje, want dan kijk ik naar de ader op mijn hand... en dan zie ik ja. toch echt blauw, geen donkerrood. Nee, dat klopt. Maar het? Uh, dat komt omdat... Dat is dat weefsel. Uh, je krijgt op een gegeven moment de, de, de kleuren. Er zit in, in, in, in licht zitten natuurlijk op een gegeven moment allerlei soorten licht. Ja. Tenminste, kleuren. Ja. En omdat er een x-aantal lagen over je ja. aderen heen liggen... Uh, toont dat, zeg maar, dat het blauw is. Ja. Nou, ik vind het een prachtig antwoord. Ik doe het ervoor. Oké. Okay. Dankjewel, Jos. Dan wens ik je heel veel succes. Ik wens je gewoon hetzelfde. Dankjewel. Doeg. Doeg. 0800-1121. Forrest Gump, ik heb de hoop al een beetje opgegeven. Want uh, ja, of er iemand nu op dit moment wakker is... die daar iets zinnigs over kan zeggen... de toespraak van Forrest Gump in de film, uh, die is niet te verstaan. Omdat iemand de stekker uit het stopcontact heeft getrokken... van het geluidssysteem. Maar... Had hij wel tekst? vraagt Timo zich af. Ik vind het gewoon een mooie vraag. Dus mocht je daar nog iets zinnigs over kunnen zeggen, 0801121. Het woord Jutte, etymologische oorsprong, Er is altijd wel iemand met een etymologisch woordenboek bij de hand. Bel even naar 0801121 en kijk even bij de J van Jutte. En haar die vroeg dus waarom hij zich minder goed kan concentreren als hij aan het kouwen of aan het eten is. Daar moet toch ook iemand iets zinnigs over kunnen zeggen. 0801121. Meneer Scholten. Goeden, ja, morgen is het eigenlijk al. Goedemorgen. Ik heb eigenlijk wel een hele makkelijke oplossing voor die bloedgroep. Ja. Dat doe je gewoon op een uh, rood polsbandje. <laughs> ja, en Ik denk dan, dat dat het makkelijkste is. Dan doen we een rood polsbandje met onze bloedgroep. En ja. een geel polsbandje als we ergens allergisch voor zijn. <laughs> en een zwart polsbandje voor als we een donorkaudiciel hebben... En een paars uh, uh, polsbandje als we s ochtends geen schoon ondergoed aan hebben gehad. Ondanks dat ons moeder altijd heeft gezegd... als je onverwachts naar het ziekenhuis moet, moet je wel schoon ondergoed aan hebben. Ja, zo is het. Ik denk dat dat, dat heb je altijd bij je. En uh, nou ja, goed. Uh, dat je dan niet gereanimeerd wilt worden, dan uh, heb je ook nodig. Hè? Nee. Dat komt mooi overheen dan. Ho, ho. Ja, het wordt, wordt nog een hele verzameling om, om de arm. Maar het is een goede oplossing. <lacht> Dank je wel. Oké, okay, prettige uitzending. Dankjewel, dag. Hoi. Phil, goeienacht. Nou, goedemorgen Astrid. Hallo. Hoi. Um, nou, ik schakel net in, maar ik had al van, uh, van je telefonist begrepen... dat er nog geen antwoord was gekomen op het woord jutten. Nee, dat klopt. Oké. Okay. Nou, ik heb even ook heel snel gekeken in het woordenboek. En uh, er staat in van jutten, komt eigenlijk van jutte En dat is in die stal En dat is een soort hennep. En ja. kijk, als... Strandjutters, die gaan toch meestal met een zakje op hun rug. Ja. Stel ik me zo voor hoor. Ja. En, en dan dingetjes pikken van het strand. Ja. Nou, dat is dan een juttezak. En jutte is. Uh... Ja, dan moet je inderdaad geen container met linkerschoenen tegenkomen, want die passen niet in de juttezak. Maar... Nee, precies. De juttezak. Ah ja, goed, dat is stand voor. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Dat, uh, dat is fijn. En heb je het in het gewone woordenboek of in het. Uh... Nou, het is een heet van Balen en Balen. Hm, wat zeg je? Dat woordenboek heet Balen en Balen. Balen ik en Balen? Hans Balen. Oh, oké. Dank je wel. Oké, graag gedaan. Dag veel, tot de volgende doe, keer. Goeie, hoi. Doe. Ari, goeienacht. Hey, goeienacht en nou, goeiemorgen. Hè. Hallo. Hoi, met de uh, Arie Schout op het eiland Tessel. Ja. Hoi, ik heb, ik heb je een heb wat voor die uh, ja. koelkast. Oh. Uh, daar zit olie in de leidingen. Oh. En dat komt uh, door het verhuizen. Oh. Dan, heeft de, dan is de koelkast platgelegen geweest. En dan is de olie uh, weggestroomd in de leidingen. Ja. En een tip daarvoor is om hem 24 uur gewoon uh, rechtop te zetten... en uh, niet de motor aan te zetten. Oké. Okay. En ja. dan houdt hij op met piepen? Ja, okay. meestal wel. Of een, een lichte tikker ook uh, aangeeft dat de olie weer kan zakken naar de motor toe. En hoe weet je dit, Arie? Ben jij dan Ik toevallig ben, uh, een koelkastdeskundige? Ja, de okay. 25 jaar koelkastmonteur geweest. Dus, uh. oh. hey, en uh, nog een, um, een oplossing voor die schoenen. Ja. Want jullie hadden het over Tesla. Ja. En dat komt door de zeestroming. De uh, rechte schoenen die stromen uh, naar Engeland toe. Nee. En de rechter- en de linkerschoenen, die stromen naar Texel toe. Nou, of naar geloof... de andere Waddeneilanden. eilanden ik... Ja, het is echt zo. Hè? Ik kan het niet geloven. Het is echt zo. Als... <laughs> nee, dat is uh, wetenschappelijke onderzocht. Nou ja, ik krijg ja. net krijg ik een mailtje van Frank. Die schrijft, de reden dat in een container alleen rechter- of linkerschoenen zitten, is de diefstal. Je moet dus twee containers stelen voordat je een paar of twee containers openbreken. En dan uh, nee, het juiste... Maar de spoelen ja. natuurlijk ook wel eens uh, schoenen van, van boten af of, of wat dan ook. En in het algemeen is het zo van de, de, de rechter of de linkerschoen schoen uh, stroomt naar Texel toe... en de, en de rechter of de linkerschoen schoen uh, stroomt naar Engeland toe. Nou... Ja, het is echt zo. Hè. ja Jij komt van Texel, dus ik ja, vertrouw ik jou de... blindelings. Ja, ja. Maar ja, heb nou, jij destijds wel... een schoen gevonden? Het heeft hier wel eens op, uh, in de krant gestaan, dus zodoende. Oh. Maar ja. heb jij destijds uh, gezocht naar schoenen? Nee, maar ik loop wel veel op het strand. <laughs> op schoenen ook. <laughs> en jutje dan ook. Oké. Okay. Nee, nee, nee, ik wil het weten, Ari. Jut, jij ook. Wat, wat zeg je? Als... Of je ook jut? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En, uh, en denk jij inderdaad. Maar alleen maar kleine dingetjes. Ja, geen kostbare dingen natuurlijk. En die breng je dan altijd keurig. Ja. Maar um, denk jij ook dat het woord jutten komt van de jute zakken? Uh, ik weet het niet. Ik heb er oh. wel over nagedacht, maar ja. ik weet het niet. Oké. Okay. Nee, nee, nee. Nou, dankjewel, Arie. Dus uh, over de koekers is het uh, dus... Uh, ja, geweldig. Oké. Okay. Ja, ik denk, Mark kan aan de slag, hoor. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Doeg. Heel bedankt, hoor. Hoi. Doei. Uh, mail kreeg ik nog van Michiel Dekkers. Die schrijft uh, over die blauwe aderen. De aderen transporteren zuurstofarm bloed, wat een blauwe kleur heeft. En de slagaderen transporteren zuurstofrijk bloed, behalve de longslagader. Um, wat een rode kleur heeft. De slagaders liggen dieper in het lichaam om ze te beschermen tegen beschadigingen en de aderen liggen ondieper in het lichaam en zijn dus beter zichtbaar. Vandaar de blauwige kleur. Kijk, we hebben we daar ook nog iets zinnigs over gehoord? Uh, Forrest Gump is nog niet beantwoord en het uh, je niet zo goed kunnen concentreren als je aan het eten bent. Hoe dat zou kunnen komen? Nou dat tweede is ook wel het een en ander op de mail overigens. Ik ben altijd heel erg tegen het voorlezen van mailtjes. Omdat uh, ik dan de hele uitzending wel mailtjes kan voorlezen. En ik vind het veel leuker om het jou te horen vertellen. Maar uh, als er zo niet meer gebeld wordt... dan kan ik altijd nog even iets uit de mail voorlezen erover. Maar ik heb alweer telefoontjes. Hans, goedenacht. De gastrit, nog een keer met Hans. Ja, daar was je weer. Hi. Ja, ik heb een antwoord op die vraag van het uh, uh, Power-Witteman. Ja, het concentreren als nee, je aan het nee, eten nee, bent. Ja. Als je aan het eten bent, ja. dan moet je je aandacht verdelen tussen je eten en het uh, Paul Witteman of wat dan ook. Als het in het Nederlands is tenminste, ja. uh, dan moet je verdelen dan. Ja. Kijk, als je een film draait, ja. of op, uh, op tv ziet, ja. dan heb je vaak een Engels of Amerikaanse film met ondertiteling ja. en dan kun je gewoon door blijven eten. Want dan kun je lezen. Dan kun je lezen, ja. En, en moet je je dan toch dan ook het op concentreren? Bent, heb je toch ook hersenen voor nodig? Wat zeg je? Om te kunnen lezen heb je toch ook je hersenen nodig? Jawel, maar dan, goed, dan kun je het gewoon door blijven eten. Want als je eet, <laughs> ja. Paul Witteman of Koring in de Dag... Of noem of vooral maar wat, bij Paul en Witteman. Uh, ja. als, er, uh, iets is, uh, als er iemand is die dan een, een, een, een gesprek voert dan, tussendoor... Ja. zoals bij Paul Witteman dus... dan, dan moet je en eten en je aandacht verdelen uh, over het eten en uh, de tv. Ja. Dat is dus het verschil tussen uh, als je Paul Witteman kijkt... Of als je een, een, een, een Engelstalige film met ondertiteling. Ja. Dan kun je gewoon door blijven weten en je, en je gewoon blijft concentreren op de film. Ja. Dat ja, daar het zit geval. wel wat in. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dat wel. Ja, dankjewel Hans. Ja, graag gedaan. Goeienacht, hè. Doei, doei. Dag. Frank. Hallo, Astrid. Hallo. Hallo. Uh, ja, concentratievermogen. ja dan vraag ik me wel eens af hoe jij dat kunt houden al die uren lang. Ja, dat zakt nu ook wel een beetje weg. Hoor. Hoe heet je ook weer? Waar zei je? Hoe je ook weer heet. Frank? Ja, dat weet ik wel. Oké, okay, ja, ja. Oké. Okay. Ja, nee, uh, dat, is, dat is pittig, ja. Ik ga even kijken. Ja. Uh, het is zo over het algemeen. Ik ga ervan uit dat degene die die vraag stelde... een trek heeft, een kleine trek. Ja. Dan kan het zo zijn... De basis van waaruit uh, geredeneerd wordt is zo. De hersenen die werken alleen op koolhydraten ofwel glucose. Ja. Door langtijdig, uh, langdurig bedoel ik, met iets bezig te zijn, te concentreren, wordt, kan de glucosevoorraad, de suikervoorraad, in de hersenen worden dus minder. Aangezien het concentratievermogen een onderdeel is van onze hersenen en dus het glucose, de glucosevoorraad, suikervoorraad, opraakt, wordt dus het concentratievermogen ook minder. Ja. Eén, gaan we eten, dan is het over het algemeen ook zo, dat uh, ons lichaam regelt het dan zodanig dat bloed onttrokken wordt vanuit de hersenen, die dan... Dat gaat dan naar beneden, zeg maar, richting spijsvertering. Maar andere woorden, er wordt een gedeelte bloed ontrokken, tijdelijk aan de hersenen, voor de spijsvertering. Ook dat kan invloed hebben, tijdelijk, op het concentratievermogen. Nou, dat klinkt heel logisch, toch, Frank? Ja. ja. ja vind jij? Ja. ja, ik denk het wel, hè? Ja, volgens mij is dat het gewoon hè, fijn. Ja, ik, da ik dacht het ook. Ja, ik vind het heel fijn, want dat betekent dat we toch bijna alle vragen inmiddels beantwoord hebben. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Prima. Dankjewel. Jij ook bedankt, hè? Oké, okay, tot de volgende keer, Frank. Jo, dag. Dag. 0800-1121. Uh, dat is het uh, nummer dat je kunt bellen... als je nog een, uh, een antwoord weet of een toevoeging hebt op een van de vragen. Ja, want nu krijg ik uh, eens even kijken via de chat... nog een opmerking over de Jutten. Jutten zijn Denen van het eiland Jutland... die niet hoog aangeschreven stonden. Een Jutter is iemand die niet zo hoog aangeschreven staat... Ja, nou zit ik dus met twee verklaringen van het woord jutter. Dus als er nog iemand is met een etymologisch woordenboek 0800-1121. En dan heb ik een mailtje binnengekregen van Jan van Houten. Dat is een filmjournalist, dus die weet daar iets van. En die schrijft over Forrest Gump. Hallo, ik kan helaas geen uh, bindend uitsluitsel geven over de vraag of Forrest Gump um, echt voorleest... Uh, bij de speech. Ja, Dat was de vraag uh, van Timo over de film Forrest Gump, want die staat daar een toespraak in te houden waarbij dan het geluid is afgesloten, dus dan staat hij als het ware te mime. En Jan schrijft uh, ik kan helaas geen sluitend antwoord geven, maar uh, ik kan wel zeggen dat in de meeste Amerikaanse films zoiets tot in de puntjes is uitge uitgewerkt. Dus waarschijnlijk is er ook een van het begin tot het einde kloppende tekst... geschreven voor Forrest Gump, waarmee hij dus acteerde. Voor Amerikaanse films worden vaak kosten nog moeite gespaard... en hele straten bijvoorbeeld afgesloten. Dus even een mooie speech schrijven is vast geen overbodige moeite geweest. Een mooie, mooie toevoeging nog even. Henny, goedenacht. Goedemorgen met Henny. Hallo. Ik heb even het etymologisch woordenboek Hè? Nou, erbij gepakt. ik ben gepakt. helemaal blij met je, Henny. Ja, maar ik denk niet dat we er echt heel veel wijzer van staat worden. Staat jutte er niet in? Nou, wel. Oh. Maar ik zal je precies voorlezen wat er staat. Dat lijkt me wel. Jutte staat tussen haakjes achter 1912. <laughs> en dan bijvorm van jatten oh. met een vraagteken... Oh. Of afgeleid van Jut, tussen aanhalingstekens stranddief hmm. en dan oorspronkelijk tussen aanhalingstekens bewoner van Jutland. Weer met een vraagteken. Hmm. Dus... Ook ja. in het etymologisch woordenboek weet, staat eigenlijk... jutte is waarschijnlijk een negatieve benaming... voor uh, iemand die afkomstig is uit Jutland... Ja. of iemand die dingen steelt op het strand. Maar helemaal zeker weten we het niet. Nee, want daar staan vraagtekens bij. Hmm, ja, het kan uh, alle kanten nog een beetje op. Maar ja. het zal ja. toch ja. wel van Jutland maar komen dan, ik... hè? neem even de moeite om het etymologisch woordenboek te pakken. Ik stel dat erg op prijs, want anders was ik nog zeven minuten lang aan het roepen op de radio... of iemand even het etymologisch woordenboek wilde pakken. Dankjewel, Annie. Oké, okay, graag gedaan. Fijne dag. Dank je. Dag. dag. Meneer Goerdéal. Ja, goedemorgen. Hallo. Dag, dag, gaat hey. Ik ben net wakker. Ja. En ik hoorde verloopt een, een, een, een, een, een van de sprekers over de bloedgroep... Uh, bloedgroep O hoorde ik uh, en uh, de plus dat die de universele donor zou kunnen zijn, ja. daar wil ik een oh. kleine nuance, nuance in aanbrengen ja. de, eigenlijk is het zo dat uh, bloedgroep O eigenlijk is, uh, in de medische termen spreken van bloedgroep 0 ja. en bloedgroep 0 negatief is eigenlijk de universele donor je ja. moet uitkijken met als je naar de racesfactor kijkt, moet je uitkijken dat iemand die bloedgroep 0 heeft, het ja. negatief, die heeft namelijk de beste optie om als uh, universele donor te fungeren. Ja. Ja, ik las net toevallig ook, kreeg ik een, uh, via Rijn een persbericht toegestuurd dat de bloedbank op zoek is naar mensen met bloedgroep O negatief... En daar staat bij, dit is de enige bloedgroep die zonder risico kan worden gegeven aan slachtoffers van bijvoorbeeld een ongeluk van wie de bloedgroep niet bekend is. Ja, zeer, zeer zeker. Ja. Ja. Want uh, uh, mensen die bloedgroep uh, negatief hebben, dus uh, racist dus negatief zijn, dan moet je uitkijken dat je geen uh, positief bloed toedient. Want oh, ja. dan krijg je namelijk een, een reactie die uh, eigenlijk niet welkom is voor het lichaam. Precies, dat is wel even belangrijk om te noemen. Nou, hartstikke bedankt. Graag gedaan en veel succes met, met uw programma. Dat, dat komt u, goed. Ja, dank u wel. Prettige vrijdag. Dag. Dank u hetzelfde, mm -hmm. dag. Erik. Ja, hallo. Hallo. Hallo. Ik heb een uh, antwoord op uw uh, Forrest Gump vraag. Nou ja. Dan had ik toch niet verwacht dat er nog iemand over zou bellen. Nou, vertel. Uh, het antwoord is dat uh, volgens uh, Tom Hanks hebben ze het wel eens gevraagd. Uh, wat er daadwerkelijk de tekst was. Yeah. En de tekst luidt: Sometimes when people go to Vietnam, they go home to their mama's without any legs. Sometimes they don't go home at all. And that's a bad thing. That's all I have to say about that. En dat is de hele toespraak. Dat is de hele toespraak. Dat is ook wel een korte toespraak. Ja, dat vond ik zelf ook wel, maar uh, dat is uh, de tekst die hij zelf uh, zegt... dat dat, ja, dat blijkt zijn script te zijn. Geweldig. Ja, dat zie ja. je, dat, dat, uh, dat schreef Jan dus ook al. Waarschijnlijk hebben ze gewoon wel een tekst uh, erbij gemaakt. Ja, ja, ja. Nou, wat, wat superleuk om, uh, om even te weten. Waar heb je dat gevonden? Nou, er is een uh, website en uh, dat is eigenlijk een van mijn favorieten, die heet uh, International Movie Database. Oh ja, de IMDB, EM, ja. Ja, en daar heb je buiten de films, de acteurs, uh, alle omstandigheden, heb je daar ook alles wat er mis is gegaan, alles wat de bedoeling was. En uh, je kunt elke een soort informatie eruit halen wat je maar wilt hebben over die films. Nou, dat is ook een goede voor Timo, want die heeft ook nog dat soort vragen. Dus dan, uh, dan kom je een heel eind. Nou, ja. hartstikke, hartstikke leuk, Erik. Dank je wel voor je bijdrage. Dank je wel. Een goede dag nog. Dag. Dag. Johannes. Uh, Astrid. Ja. Um... Goedenavond, ik ben Johannes Baas uit Amsterdam, ik ben in de Waterloopplein koopman. Ah, en, bij eh, ik heb wel, volgens mij wel eerder gebeld. Ja. Eh, maar het gaat hier om, ik hoor heel veel uh, uh, kul uh, verkondigen over het oké waar het naar vandaan komt. Hè? Ja, ja. Nou, ik heb uit heel betrouwbare bron, huh? namelijk van <coughs> mijn vriend, ja, hij is inmiddels overleden hoor, mm. Jasper Grootveld. Ja. Die heeft het mij zelf verteld oh. en die wist nogal wat. Ja. Oké komt uh, van het volgende. Ja. Um, er waren een hele hoop mensen die gingen vanuit het oude land, dus vanuit Europa naar Amerika, uh, emigreren. Hè, dus uh, arme, arme luizen, uh, mensen die gingen emigreren naar Amerika. Ja. Dan kwamen ze aan in Amerika, in New Ireland. Ja. Ja. En dan moesten ze iets in quarantaine. En dan werden ze gecontroleerd op uh, hoe ze aan toe waren. Ja. Um, dan werden ze dus, uh, medisch gekeurd en alles. Ja. En dan als je goed werd gekeurd, ja. dan kreeg je een OK. Dat betekent ohne krankheid. Oh ja. ja. Ohne krankheid. En dat werd dan op je formulier gezet. Deze is ohne krankheid. Deze kan doorgaan. Daar komt het vandaan. Ik vind het wel prachtig dat ik drie hele plausibele mooie verklaringen... voor de herkomst van het woord oké okay heb gekregen vannacht. Ja, deze heb ik dus van Robert Jaspigrootveld. Ja. Dus ik denk dat dit wel echt wel... Daar toch moeten we natuurlijk niet aan is. twijfelen. Gewoon nee. nou, ja. oh, een krankheid. Daar ja. komt het eigenlijk vandaan. Oké, okay. nou dankjewel Johannes dat je nog All even right. belde. Ga je een drukke dag tegemoet op het Waterlooplein? Uh, ja, ik moet straks weer werken, ja. Nou, ja, klopt. aan de ja. handel. Dankjewel Johannes. Ja, doe je best. Ja, zal ik doen. <laughs> Dag. Dag. Ik hoef niet zo heel erg meer mijn best te doen, want ik hoef alleen maar te zeggen bedankt voor het bellen weer vannacht. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe nachtzuster. Mailen kan naar nachtzuster, omroepmax.nl. En ik hoop van harte tot volgende week. Dag.